Er staan files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven. 2 kilometer door werkzaamheden. En daar loopt het ook vast op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de A12, 2 kilometer. Tot zover de verkeers. Ja, dat ging lekker. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 It's Deze jonge dame, Laura Benneken is helaas veel te vroeg overleden. Volgens mij heeft ze de dertig nog niet eens gehaald. Dus oh. ze maakte wel lekkere muziek in de jaren tachtig. Waaronder deze, je de Self Control. Zee. Zandvoort en de regio. Het is inmiddels 8 uh, minuten en 4 uur. Het derde uur weer, Robert-Jan, van uh, Zandvoort op zaterdag. Die knippen één keer met je ogen en dan is die het weer voorbij, hè? He? Het is voorbij. Goed, uh, Nou, door de actualiteiten uh, hebben we een beetje moeten gaan schuiven. Dus, uh, dier van de week krijgt u iets uh, rond de klok van over half 5. En dat betreft een uh, lieftallig konijn, genaamd Nicky. We streven ernaar om een kwart voor vijf wel het gedicht van de week. Misschien ook iets later. Uh, maar gaat u maar vanuit dat kwart voor vijf blijft. Uh, dat heet 5 mei. Een heel mooi gedicht. Uh, uiteraard zijn we aanwezig bij het slot van de wedstrijd. SV zandvoort castricum Helaas, Zandvoort staat momenteel met 1-2 achter. Zo rond de klok van 20 over 4 schakelen we met Joop van Es. We schakelen uh, daarna ook uh, nog even naar het circuitpark Zandvoort. Al waar Willem van Densen voor ons aanwezig is. En die uh, de tweede dag van de aandacht. ADHC Masters op het circuitpark Zandvoort voor ons verslaat. En waar natuurlijk morgen de grote dag is, want dat is de, de, ook zondag de hele dag. Van morgens half negen is er, wordt er weer gereest. En het geluid alleen al. Hè. Het is echt Mooi. Trachtig, hè, hè. mooi hè. En we hebben natuurlijk veel muziek. Uiteraard. Dat allemaal op deze bevrijdingsdag. Voor de mensen die niet naar Haarlem zijn. Hè. Gewoon zijn wij gewoon live op de radio. Met heel veel lekkere muziek die ook zou in Haarlem zou passen volgens mij bevrijdingspop. Hier is een plaatje uit de Euro Breakdown van dit moment. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf met Jos van Dam. Hier is Nickelback. Well, I know the Dit was Nico Beck. We gaan over naar Jeffres. Wat er is gescoord, Joop? Jawel, 81ste minuut. Helaas, helaas voor Zandvoort. Het is 1-3 geworden. En ik denk dat de wedstrijd gespeeld is. Zandvoort probeert er nog wel. Is in het uh, 16-90 niet bezig. Maar voorlopig staat Zandvoort 1-3 achter. En er moet wel gewond gaan gebeuren. dat Zandvoort deze wedstrijd nog kunnen winnen. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. ...van heel veel mensen, heel veel luisteraars... ...van de CFM Zandvoort. Je hoorde Eric Clapton op de Zandvoorts Radio... ...met Change the World. Op het dan. Ja. Uh, nou, zoals, uh, zoals iedereen wel licht al weet, op 14 en 15 mei is de Royals Milde Olympia's Tour en dan heb ik het over wielrennen in Zandvoort. Op 14 mei vindt de proloog en op 15 mei de start van de eerste etappe van de Royals Smilders Olympia's Tour in Zandvoort plaats. Deze internationale wielerwedstrijd met talentvolle wielrenners vindt plaats van 14 tot en met 19 mei en wordt voor de 60ste keer gehouden. Nou, het zal het VVV niet zijn om daarom uh, dat weekend daarvoor afgaande een grote uh, evenementen en diverse activiteiten te organiseren. Uiteraard zoals al gezegd op zaterdag 12 mei hebben we de Hoge Hakken Race. En op zondag 13 mei alle, van alles en nog wat. Een promotie van de Wielersports morgens van 12 tot 4 uur. Ten van Royal Smils Tour, Zandvoort in de Haltestraat met wielrenner Maarten Nijland. Van 10 tot 4 kunst- en boekenmarkt op het Raadhuisplein. Van 1 tot 4 behind-the-beach-bike-rentals verzorgt fietsactiviteiten voor kinderen. Segway-demonstraties door Segway Kennemerland En van 1 tot 4 muziekoptreden, zoals al gezegd in het raadhuis, op het Raadhuisplein in de muziekpaviljoen. En s'avonds om 10 tot half 11 vuurwerk op het strand ter hoogte van Holland Casino Badhuisplein. Voor de rest nog veel meer activiteiten, ook die zondag. Uh, dat was die zondag, de maandag. Uh, uiteraard dinsdag de start van de eerste etappe. En maandag dan de proloog. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op www.vwvzantwoord.nl www En misschien komen de fietsers ook wel bij jou langs. Je weet het maar nooit. On the other side of the street I To girl that looks like you I guess that's déjà vu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 En dat was Train and Drive bij Joffres. De wedstrijd is inmiddels voorbij. Ja, inderdaad. Een beetje met een ja, nare smaak aan het einde. Uh, Max werk moest iemand neerleggen. Alles was doorgebroken, krijgt er Rood. Twee tellen later, krijgt, uh, even kijken, was het ook alweer. Uh, een eindje van van in ieder geval trap na, krijgt er Rood. En dan nog één uh, minuut later. Uh, Molly die net was ingedroogd kwam er iets die maakt een charge, dat wil je helemaal niet weten. Uh, de derde rode kaart in vijf minuten voor Zandvoort. Ik vind het schandalig. Uh, Kastrikum heeft gewoon getoond dat het een volwaardige ploeg is. Of ze met deze ploeg ook in de eerste kwast iets kunnen doen, betwijfel ik. Maar goed, uh, ze zijn wel kampioen en uh, terecht niet daar. Uh, ze hebben gewoon het beste gepresteerd. En, uh, dus alle felicitaties richting Kastrikum. Zandvoort vond ik een schande zoals het op het einde gebeurde. Kan gewoon niet. Je moet gewoon... Sorry, je moet je verlies, moet je gewoon erkennen, moet je pakken, daar ontkom je niet aan en dan ga je niet uh, dit soort uh, tafelen op het einde uh, ga je toepassen. Max Aardenberg was nog te begrijpen, maar wat de andere twee deden, mag Lies hier weten, terecht gewoon, je kreeg die rode kaart en Aardenberg had misschien nog wel een gele kunnen krijgen, maar dan had de, de scheidsrechter moeten marchanderen, dat kan ook niet, dus drie rode kaarten verzand voor drie spelers die basisspelers in principe die volgende week bij WVHDW er niet bij zijn. Wat er nu vandaag gebeurd is, is Kastikum wordt kampioen. Die pakt waarschijnlijk ook die derde titel, de derde periode titel. Die telt dan niet meer voor hun. Dan krijgt de nummer 2 van de lijst, omdat Kastikum dan kampioen is, krijgt die. En, ja, en ik weet niet wat WVHDW vandaag heeft gedaan. Dat is toch niet bekend. Die, uh, die speelden natuurlijk ook. Die zijn 1.8 op Zandvoort. Mocht ook hebben ...heeft er nog een, een, een kleine kans op die periodetitel, maar zoals we het einde gespeeld hebben, verdienen ze dat niet, op. Oké, okay, nou Joop, een uh, vervelend einde dus uh, van de wedstrijd van vandaag. Maar toch bedankt weer voor je bijdrage. Ja, graag gedaan jongen. Volgende week laatste wedstrijd hè. Ja, spanning dus uh, toch nog wel een klein beetje. Ja, inderdaad. Inderdaad. Nou, ja, we okay. Zullen we dat zien volgende week. Oké, okay, dankjewel Jop. van een heel fijn weekend. Is gelijk. Tot dan, tot dan. Hoi.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 My music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 Mooie platen, John Miles, hoor je en music. Bijna helemaal gedraaid op de zaterdagmiddag bij CFM. Het is ook bijna half vijf. We gaan over naar het circuitpark Zandvoort. Daar zit Willem van Densen. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. De ADAC Masters op het circuitpark Zandvoort. En CFM is er het hele weekend bij, zou ook vandaag Willem van Densen ja, goeiemiddag uh, vanaf een count, uh, winter, uh, circuitpark, zo'n voort, Dat kan ik wel zeggen. Maar goed, Aarde, jij zei zijn masters op dit ogenblik. Is een uh, kwalificatie aan de gang uh, voor de Aardak uh, Broker? Nou, Aardak Broker, uh, wat mij betreft, de mensen uh, hier op. Uh, dit weekend tien autootjes uh, en dan hebben we het uh, over wat voor uh, Fiesta's en uh, zo. Niet echt, uh, maar we het hier warm van krijgen. Nou ja, laten we ook, uh, dat wordt het zo dadelijk. En uh, zo dadelijk, het is nu half vijf zeg ik, uh, zijn jij net. Uh, nou, dat neem ik van ja vijf uh, over half vijf, uh, zouden we Formule 3 uh, van start gaan. Nou, dat zal iets later worden, omdat we... Vertraging is in het programma, maar laten we vanuit gaan, het We kijken tijd. Dan krijgen we de tweede Formule 3 race van vandaag. Formule 3, ja, ook altijd wel leuk. En, uh, met name in Duitse Kampioenschap, uh, dit is de eerste race van het seizoen uh, voor ze daarin. En uh, daar hebben ze een nieuwe toepassing in. En een toepassing daarin is uh, dat ze... Ik dacht dat het 9 keer is. 9 keer kunnen ze op het knopje drukken in die auto's. als ze 20 pk extra hebben. Dat is altijd wel leuk op het moment dat je iemand een e-mail gaat halen. Daar even gebruik van te maken. Dan druk je op een knop. En voor een korte tijd heb je dan 20 pk extra. Nou, wil je een inhaalpoging ondernemen. En je drukt op het knopje. Dan is de kans groter. Dat het lukt, Gert. Ja, ik heb hem ook in mijn auto zitten. Dus daar ben ik heel blij mee. En uh, haal je veel in, uh, Rob? Heel veel, heel veel. <laughs> Oké, okay, hartstikke goed, ja. hey, uh, En dat uh, gaan we zo dadelijk zien. formule uh, uh, we drie met uh, onze zandvoerder uh, Dennis van der Waar, uh, 18 jaar jong en uh, ja eerste seizoen Formule we drie. Eerste raceweekend vonderen we drie ook. Hij rijdt uh, bij Van Amersfoort naar een van de betere teams. Uh, hij heeft twee teamgenoten. Uh, Lucas Auer is daar een van. Hij is een Oostenrijker. Een uh, neefje van niet onbekend iemand. Uh, van uh, Kernhard Berger en die vertrekt uh, uh, zo dadelijk dan uh, van Paul in die uh, Formule 3 race. Daarna gaan we eindigen met waarmee we begonnen zijn uh, vandaag. Nou, dat is een hoop herrie. Dat is de dit, uh, Supercar Challenge. Vanmorgen om tien over acht begonnen die met uh, vrije training uh, zorgde voor een hoop gebouw. Zo dadelijk gaan ze nog een race houden over een uur. Dus uh, laten we zeggen vanaf uh, half zes tot half zeven nog een hoop herrie met... Uh, Richting het dorp denk ik ook. hè Als ik uh, kijk hoe de wind staat. Ja, nee, dat klopt. De wind staat goed. We kunnen bijna uh, alles mee horen. Maar dat komt door de wind, niet door de auto's. Even een vraagje, uh, Willem. Is onze gastenverslaggever Rob Petersen ook aanwezig op het uh, circuit? Nee nou, Rob Petersen uh, is wel degelijk aanwezig. Hij moet eigenlijk... Met nek een beetje verdraaien, dan kijk ik omhoog en dan uh, zie ik hem in net uh, zo door hun genoemde kraaien zitten en zo af en toe hoor ik hem ook nog even uh, naast uh, Duitse speakers uh, die toch wel de overhand houden hier hoor uh, ik uh, ook erop uh, het verslag doen. Oké, okay. hoe laat uh, uh, begint het morgenochtend allemaal? Het begint allemaal weer mooi op tijd hè? Ja, het begint uh, op het moment dat de week eraf gaat uh, natuurlijk al. We <lacht> wakker maar hier op het skiën. Uh, ik ga beginnen met de uh, warming up van uh, de... En dat is om half negen al van de Aardak En Dan krijgen we om negen uur warming-up van de Aardak GT Masters. 10 over half tien Formule Aardak. Half elf de derde race van de Formule 3. Ja, dan even, even om kwart over elf hebben we even een pauze. En die pauze houdt in dat we aan de gang gaan met taxi-ritjes. Ja, heb je ook een taxi besteld? Dit Ja, zo dadelijk ik in deze richting richting Haarlem hout gebracht naar de bevrijdingspop dat zit helemaal goed, binnen drie minuten zijn we daar dus... <laughs> helemaal goed daarna gaan we ja, beginnen we rond 12 uur met het vrijgeven van de baan voor de ADAC GT Masters met de ketwalk presenteren van de rijders en om half 1 gaan we gaan starten voor de tweede race van een uur oké okay, dan ja, ga je gang dat is het uh, ochtend, uh, ja ochtend en een deel van het middag uh, programma. Na afloop daarvan, uh, om twee uur, hebben we dan nog uh, uh, de Formule-ADAC-race. Uh, Daarna de ADAC-procar-race om uh, drie uur en we sluiten morgen wederom af. Uh, en dat om uh, tien voor half vijf tot tien voor half zes met een race van een uur met de Supercar Challenge. Wauw, wat een programma morgen Willem. Ja. ja, en als ik nou morgen langs wil komen bij jullie, wat gaat het mij kosten om het uh, circuit op te komen? Nou, dat uh, gaat je buiten de uitzending Oké, oké, oké. Jij weet nog een hek wat uh, opengeknipt is of niet? Voor de trouwens zijn de internetreizen 12,50 uur en dan kun je overal terecht ook okay, in het paddock. Oké, nou. Oh, nee. Ja. Oké okay, Willem, nou hartstikke bedankt voor uh, de. 12,50 oh, euro is het. Ik, uh, en dan kan je ook nog terecht, ook in het paddock. Dus dat is altijd uh, wel leuk zeker, uh, met al die mooie auto's in die uh, dik aangekleed baan die nu uh, richting uh, Kricht gaan voor de Formule 3 uh, startopstelling. Maar ik uh, collega Jaap Koop ook wel in iedereen. dus ik ga achter hem aan. <laughs> Oké, <Okay. laughs> pas op, niet te hard, pas op je hart. Pas op je hart. Ja, ja. Be Willem, bedankt voor je update en uh, al, al vast een hele Fijne, mooie uh, race dag morgen. ook te beluisteren via CFM. Vanaf 12 uur zijn we live in de, uh, in de lucht vanuit de studio en schakelen we regelmatig over naar het Circuit Park Zandvoort. Willem, bedankt. Oké, goed zo. Dat Goh. was inderdaad Willem van de vanaf Circuit Park Zandvoort. Wij gaan naar feestje bouwen in de studio van CFM met de broer van Michel Telo. Hier is Gustavo Lima. <middels> Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, de balada, quero verte como você Na madrugada dançar, ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch Lekker hè, dat hoge vrolijkheidsgehalte in deze plaats van Gustavo Lima. Ballada, hoor je uit de Euro Breakdown. De heetlijst van Sivin die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf hoort. Het is tijd voor Nicky, het dier van de week. Ja, Nicky komt aangehuppeld. Oh, wat en, uh, Nicky is een leuk en schattig konijntje. Omdat ze een zwervertje is, is haar leeftijd niet exact bekend. Maar er wordt geschat dat ze nog erg jong is. Nicky neemt in eerste instantie een beetje een afwachtende houding aan. Maar ze zal na eenmaal kent wil ze graag met je spelen. En kun je haar ook aaien. Dat vindt ze heerlijk. Van optillen houdt dit konijntje niet. Ze is wel erg Gek op groenvoer, daar doe je haar een heel groot plezier mee. Nikki zoekt een rustig huisheren. Uh, waar ze lekker de ruimte heeft om te kunnen rennen en spelen. Het liefst met een leuk soortgenootje. Heeft mm. u een plekje voor Nicky? Kom dan snel eens langs en maak kennis met dit lieve, schattige kleine konijntje. En waar moet u dan zijn? Uiteraard Dierentehuis, Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon 023-571-3888. 023-571-3888. Of op de website wwwdierentehuis had ik eigenlijk een lief klein konijntje moeten draaien hier achteraan. Maar goed, It's Flappy. Weer <laughs> gemiste kans, <laughs> natuurlijk dit. Goed. Maak wel weer een uh, andere keer uh, goeds met een uh, ander dier van de week. Wat ook een konijn is natuurlijk. Het is tien over half vijf. Zometeen over een tweetal platen. Dan gaat hij eraan komen. Het gedicht van de week bij CFM. En het gaat natuurlijk vandaag over bevrijdingsdag. 5 mei 2012. Hier is de muziek van Marillion en Kelly. you remember... Nog kaarten verkrijgbaar zijn, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar 22 september, dan treedt Doe Maar Op in Haarlem in het Patronaat. Kaarten en informatie verkrijgbaar in ieder geval bij het Patronaat. Je hoorde Bel Helene. En daarmee is het kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week. 5 mei 1945, Nederland bevrijd, waar vijf jaar op moest worden gewacht, wat waren de mensen verblijd, ondanks de ellende die de oorlog bracht. Vijf lange jaren van onderdrukking, onbeschrijfelijk leed is er geleden, dood en verderf waren niet gering, bombardementen op vele steden... Jodenvervolging, gewelddaden, hongerwinter, gebrek aan alle dingen. Vele verzetstrijders verraden, soldaten die kwamen en gingen. Pijn, verdriet en angstige jaren. Het was een hele moeilijke tijd. Miljoenen hebben dit ervaren, toch verloor uiteindelijk Duitsland de strijd. Nu. 67 jaar vrijheid gedenken en er nooit meer oorlog zal ontstaan. Mogen God ons blijvende vrede schenken, zodat wij veilig verder mogen gaan. Laten we de bevrijders blijven waarderen en zij die hun leven lieten in de strijd. Blij dat we nu in vrede mogen verkeren en dankbaar mogen leven in vrijheid. Het gedicht van de week bij CFM ging over vrijheid op 5 mei 2012. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Laat het ons weten. En stuur jouw gedicht naar redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl Wekelijks zo rond kwart voor vijf bij Sandvoort op zaterdag, op de zaterdagmiddag. Dan hoor je het gedicht van de week. En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio.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 Terug naar Geborgenheid en warmte en een vaderlijke zoen, maar ze willen leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Oh, oh. Ze lacht de wereld uit en dan gaat twijfels weg.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 alle Register van kokett bis naiv Sie haben als Baby schon den Vater im Griff Sie geben alles wenn sie irgendwas wollen und du weißt davon nie wenn sie schmollen Du machst dich lächerlich und lässt dich verauen Damit die Mädels einmal nur rüberschauen Sie pushen Becken und stürzen Klinten, ohne dafür eine Partei zu gründen Wie sie gehen Und steh, wie sie dich ansehen, und schon öffnen sich Tarschau und Herz, und dann kaufst du nur. Love zich. Oh, oh, oh. dat was alweer het één en laatste plaatje in uh, deze aflevering van Sofort op zaterdag. Je hoorde de Tainted Love. Nou, Albert-Jan, het zit er inderdaad op in de pop. Ja, we, we, morgen zijn we vrij. Morgen zijn wij vrij. Want Rudy en Aldo nemen weer plaats achter de microfoons tussen 2 en 5 voor het programma Zik. En dat staat voor in ja, gaat <laughs> zondag in u weer. ADAC Masters, live vanaf ja. het circuitpark, zo het vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur live vanuit studio: presentator Jaap Koper. En dan wordt er al flink geschakeld met het circuit om de races te verslaan. Dus vanaf 12 uur morgen live na twee uur zittende jazz van 10 tot 12. Van 12 tot 2, Jaap Koper. met Correspondentie en het verslag geven vanaf het circuit En van 2 tot 5, Aldo en Rudy Met Zik En wij zijn er volgende week weer, bedankt voor het luisteren En een fijne zaterdagavond, dag Dag bad, really you made. Just you swear And, and this will help things turn out For the best